Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In onze buurlanden loopt het aantal coronagevallen nu ook snel op. In Duitsland zijn er dik 4700 nieuwe besmettingen in één dag geteld. In België zijn het er gemiddeld meer dan 3200. In ons land lopen de getallen al langer op. Gisteren kwamen er bijna 6000 nieuwe positieve gevallen bij. En de komende dagen zijn bepalend, zegt deze viroloog. Als we vanaf dit weekend of binnen de komende 72 uur geen tekenen zien... Nou, dan weet je zeker dat, uh, dat het ook alleen maar blijft stijgen. Maar als je kijkt naar de situatie, hoe die nu is... en hoeveel besmettingen wij op dit moment hebben... en dat er ook uh, nou ja, in de ziekenhuizen ook steeds meer patiënten komen... Ja, denk ik toch, je kan voorzichtig zijn en wachten... maar een tandje erbij, dat kan echt geen kwaad. Morgen en overmorgen overlegt het kabinet over mogelijke nieuwe maatregelen. Er klinken even geen schoten meer in Nagorno-Karabakh, het gebied tussen Azerbeidzjan en Armenië. Er is een wapenstilstand, zegt correspondent David-Jan Godfra. En daarmee wordt ruimte gegeven om krijgsgevangenen en lichamen van omgekomen militairen uit te wisselen. En de tweede poot is dat er onderhandeld moet gaan worden over een uh, wat meer definitieve vredesregeling. Nagorno-Karabakh hoort officieel bij Azerbeidzjan, maar wordt in de praktijk bestuurd door Armeniërs. Twee landen ruziën al tientallen jaren over het gebied, maar de laatste weken escaleerde het conflict weer. Rusland probeert tussen de twee landen te bemiddelen. Een medewerkster van de Efteling is onwel geworden vanochtend toen ze Joris en de Draak inspecteerden. Ze zat op 18 meter hoogte op de achtbaan toen ze zich niet goed voelde. Ze is door de brandweer en BHV'ers naar beneden gehaald. Dat duurde anderhalf uur en ze ligt nu in het ziekenhuis. Een groepje Nederlanders heeft naakt in een gestolen bus staan te dansen op het Griekse eiland Poros deden ze voor de deuren van een klooster. De bewaker daar waarschuwde de politie. Toen die er was, probeerden de Nederlanders met man en macht... uit de deuren en ramen van de bus te vluchten. Alleen degene die achter het stuur was gekropen... kon de politie oppakken. Krijg je het weer nog? Je hebt kans op een bui vandaag. Soms ook met onweer en hagel. En er staat een flinke wind. Het is 12 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Uitstel naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Niet met de deur slaan, ja zuster, nee zuster, op de stoel staan, ja zuster, nee zuster, denk aan de buren, ja zuster, nee zuster,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 Ze begon pas in 19, op haar, niet in 19 maar op haar 43e-jarige leeftijd, voor het eerst met optreden. En daarvoor was ze schoonmaakster en Kanalen U hoort er nu tante met...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 rozen voor jou. la la la la la la Vijftien mooie meiden in een boeren schuur 46 zieltjes voor het vage vuur Twee van en hun hoop papa begraven begrafenis met koffina en vier papieren vliegers aan een taan en vierentwintig rozen vierentwintig rozen vier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 Voor sommige mensen zachtjes mee eh, zingen. Wilt u meezingen? Het gaat zo. 24 rozen, 24 Zo. So. Staande moeders en een ooievaar. vaar veertienhonderd doppers in een blik, negen hiks van iemand met de hik en zeven babyfoto's op een schouder. Zeven apen op een autopij. En twaalf Sinterklaassen in de kou.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 genoeg van jou het heeft geen zin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 Ik heb genoeg, ik heb genoeg, ik heb genoeg van jou.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 I had heavy than mine. When I'm cleaning windows, so in my I was hard, but I never stop. I planted thinking better till I get right to the top. When I'm cleaning windows. hoor ik voor een dubbeltje plaatje naar mijn wens, dan voel ik mij. Ik mij gewoon een ander mens. Voor oh, dat ene dubbeltje geniet zo intens. Dan voel ik mij, dan voel ik mij gewoon een ander mens. En hoor ik op de plaat, dan weer in Surinaam, of zo. Zit ik in mijn verbeelding al in Paramaribo. p m dat is bruine wonen met rijst.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 Die koop. Maar die kop, dat dus is, dus is niet duur. Maar af en toe, af en toe. ben ik overstuur, Dan doet ze zeep in de Kennis op. Kennis op. Een stukje mee. Een stukje mee. Het werd eruit. Verbreid die nee. Schoonbecken zei: Doe spontaan, Mama heeft weer haar beste. Het doet haar merk met oh, veel plezier. I'm hey, so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 Morgen zijn de spoken van het heden. Een weggevaar het tot verleden. morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zal weer alles van een leien dakje gaan. Beleef de tijd van de leer. Dat zand voert dat voert.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 Insteken, omslaan, doorhalen, aflaten gaan. Als de mannen tussen bijen is gezellig gingen breien... met een knotje van die blauwe gemeldeerde wolf... dan was het uit met die ellende, dan was het nergens meer een bende. En wat was eindelijk is vrede op de wereldbol.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 Aan kon wennen op niet al te dikke pennen Dan mocht Engeland vandaag nog in de EEG Alle mannen moeten breien Ook in Cuba en Turkije Of als Nasser nou maar gauw oh, Een bolle truitje breen. Om nog maar niet eens te praten Van die verre Aziaten Als Hoemines ging beginnen Aan een kabelsteek En als John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 Laat ze breien alsjeblieft, doet dan. Anders komt er nooit een eind aan bakkeleien. Laat ze breien, hoe, laat ze breien, hoe, recht breien, hoe dan. Insteken, omslaan, Johnson, af laten gaan. je Pinksterdag, als het even kon. Liep ik met mijn dochter aan het handje in het park te kuieren in de zon. Gingen maar de madeliefjes plukken, eentjes voeren eindeloos. Kijk nou toch, je jurk wordt nat.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 Jouw nagels zijn verdurend in de raam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 Zijn je haar en slecht, permanent? En is het gebruik van zeven, jouw onbekend? Door zou dan ik jou niet willen raden, omdat ja, je zoveel van, van je haar Nu ben zoals je weet. Fried. And what you knew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 nu jij dat doet me goed, gaat kubileren. Voel ik me als baas verplicht, dit muzikaal gedicht hier te creëren. Even twintig jaar mijn bocht, zet ik je af en op voor vele mensen.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 de planken heb ik mijn succes aan jou te danken, want jij bent de in orde toch mijn handelsmerk geworden. Zonder jou kan ik niet spelen, lief en lief zullen we delen, koor bij jou.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 Sterven, zal een strooitje rond gaan zwerven en dan word je achterdochtig en dan word je slap en vochtig, want dan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 en doet er soms eentje een beetje verdacht, dan lever ik hem over andere vijf maal acht. Ik ben de nachtwacht van het Rembrandtplein, maar niet van Rembrandt van Rijn. Als iedereen naar bed toe gaat, ga ik met mijn oude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 Oh, dank u. Ik ben de Noordpoort van de Rebrandsplein. Ja, dat was Tom Manders. Bekend als Dorus met de Nachtwacht. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard, aanstaande dinsdag zijn we er weer met de nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. En natuurlijk de herhaling op zaterdag tussen 1 en 2 s middags... Meteen naar Goedemorgen Zandvoort, geloof ik he. Ik laat u achter met Eddie Christiani. Officieel heet hij Eduard Christiani. Roepnaam is Eddie. Geboren in Den Haag op 21 april 1918. En overleden in Aalsbeer. Op 24 oktober 2016 was een Nederlandse gitarist en zanger